Natuurlijk, dat we na de verkiezingen zeker niet de hekkensluiter zijn, weet nee, <laughs> oh, je dat principe. <laughs> ja. Nou, uh, wat uh, uh, ook aan jouw vraag is altijd van wie ben je en wat doe je in dagelijks ja. leven en hoe ben je gerelateerd aan de uh, LHBT community? Ja, nou ja, ik, uh, ik ben er zelf onderdeel van, om het zo maar even te zeggen. Ik ben er zelf uh, B, daar ben ik ook redelijk uh, open over.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 transparantie en die eerlijkheid een heel belangrijk onderdeel is van een, een gezonde democratie. En we hopen dat we ja, daarmee ook een voorbeeld te gaan stellen, zeg maar. Dus uh, klinkt, uh, ja, klinkt ja. interessant, ja. een soort, uh, soort nieuwe politiek. Nou, ik ben benieuwd. We, dat, we gaan, uh, gaan kijken hoe dat gaat uitpakken Misschien kan de, kan de landelijke politiek nog wat van jullie leren op den duur. Wie weet, wie weet, wie weet, wie weet ze uh, over uh, nou, twaalf jaar uh, landelijk? Uh, ja, uh, hoe ja. <laughs> uh, nood? Yeah. Uh, nou, waar we natuurlijk ook nieuwsgierig naar zijn, en uh, uh, daar zullen zul jullie ongetwijfeld over nagedacht hebben, is uh, hoe ziet ze het uh, homofriendelijke beleid, of tenminste eigenlijk het beleid ten aanzien van LHBTI community, de LHBTI-community, de ja. Regenboog-community? Nou, daar hebben we een, een aantal punten voor. Ik denk dat een van onze belangrijkste punten is, wat wij zien: Sandkort, er natuurlijk heel veel ouderen.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 en, en, en, en LHBTI... Eh, zie, zie jij mogelijkheden... vanuit zee... om iets te bewerkstelligen... waardoor je denkt van... Hé, Zandvoort is een plek voor LHBTI jongeren. Nee, absoluut. Om, om, um, wat, wat zie je voor je? Nou ja, absoluut. Kijk, Vroeger had Zandvoort een hele bruisende LHBTI-cultuur. Er gingen heel veel eh, ja, jongens uit Amsterdam... kwamen hierheen om hier gewoon lekker te feesten. Dus het zou ontzettend mooi zijn... als wij op een of andere manier... Uh, ja, een organisatie kunnen aantrekken... die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 Dat heel goed. goed. Kijk, bij deze de oproep. Uh, we wensen jou ook veel succes. Uh, ja. En de partij uh, in, in Zandvoort. We dankjewel. zijn uh, heel nieuwsgierig hoe de lokale partijen dit gaan, uh, gaan uitpakken. Hopelijk hebben we volgende week uh, gaan we OPZ ja. en uh, Jong Zandvoort hier ook aan tafel. En dan hebben we ja. alle lokale ja. partijen en niet de landelijke politie politieke partijen hier aan tafel gehad. Um, dankjewel. En uh, we gaan van je, je volgen. We gaan je volgen, dank, gaan je ja. volgen zeker. Oké. Okay.